Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er komen noodpaspoorten af, vooral op luchthavens. Vorig jaar waren het er 15.000. Dat zijn er 1500 meer dan een jaar eerder. En 5000 meer dan 10 jaar geleden. De mars zegt dat steeds meer landen scherpe eisen stellen aan de geldigheidsduur van een paspoort. En er vliegen steeds meer mensen naar zulke landen toe. Reizigers die een noodpaspoort willen, moeten zich kunnen legitimeren. En kunnen aantonen dat ze hun reis echt niet kunnen uitstellen. In Afghanistan is het dodental na de aanslag op een legerbasis door de Taliban sterk gestegen. Het Afghaanse leger meldde gisteren dat er ongeveer 50 doden en 70 gewonden waren. Nu zeggen militaire bronnen dat er zeker 140 doden zijn en meer dan 160 gewonden. De aanslag was in Mazar-i-Sharif in het noorden. Gewapende taliban-strijders drongen de basis binnen, verkleed als Afghaanse militairen. Ze openden het vuur in de moskee en later in de kantine. Volgens de terreurorganisatie is de aanslag een vergelding voor de dood van enkele taliban-leiders. De SGP wil een documentaire maken over euthanasie in Nederland. Die moet in het buitenland worden vertoond, zodat daar verontwaardiging ontstaat en Nederland onder druk wordt gezet om zijn beleid te veranderen. SGP-leider Van der Staaij zegt dat in het Nederlands Dagblad. De uitenaanziepraktijk is volgens hem ontspoord. Hij wil dat de grenzen niet verder worden opgerekt. Nederland spreekt heel wat landen aan op mensenrechten. Het is goed als andere landen Nederland nu corrigeren, denkt Van der Staaij. Hij bespreekt zijn voorstel vandaag op de partijdag van de SGP in Hoevelaken. Tot besluit nog het weer. In het zuiden eerst grijs en druilerig. In het noorden zonnige perioden. En vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Het wordt 9 tot 12 graden. Morgen vooral in het noorden buien. In het zuiden droog en wat vaker zon. En morgen wordt het ook een graad of 11. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jonse Hokka van de ANWB.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 het is een geweldige dag, een zeer mooie dag, kom deze kant op Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort, Blijf vanuit het hoog loopt normaal, maar nee, nu vanuit de studio. Dus nou, welkom, ik zie dat de studio langzaam volloopt? En uh, als het goed is, ja, wie zit daar? Ja, links van mij? Pieter Joustra. Pieter Joustra zit er. En uh, goedemorgen luisteraars. Goedemorgen. Dit is het begin van het programma Goedemorgen Zandvoort. Ditmaal vanuit de studio aan de Tolweg... Um, dat komt omdat onze technicus zich ofwel verslapen heeft, ofwel ergens in de greppen ligt. Dat weet ik niet. Maar wij zitten hier en ik denk dat het allemaal best gaat lukken. Wat is het programma wat wij gaan behandelen in de komende twee uur? Allereerst, wij gaan straks praten met een hele delegatie. Grote delegatie. Want ondernemersbestuur innovatiefonds. Ja, wat deze mensen nou allemaal gaan doen. Geld gaan verdelen. De middenstanders moeten betalen. Dat horen we straks. Vervolgens uh, gaan we praten met uh, Bout, Jan-Willem Bout, de van de Bout... de schipper van de KNRM, want die hebben volgende week open dag. Maar als je nu gaat kijken, dan zie je de vlaggen wapperen... want het wordt, vanmiddag wordt de loods geopend. Vervolgens gaan we even boodschappen doen... en dan uh, gaan we daarna praten met Jerry Kramer in het tweede uur... over de bouwplannen van het Watertorenplein... en wat de reactie van de VVD is... Uh, vervolgens uh, krijgen we de classic concerts met piano en een clarinet recital. En Toast, die weten alles van, en die gaat dat allemaal mededelen. En we besluiten het programma met een restaurant, Le Grand Prix, die zich gaat voorstellen. Want die zijn hartstikke goed en dat willen ze graag laten weten. De techniek zal gedaan worden door Coor Draaier, maar uh, we weten niet waar die is. De redactie is van uh, Geffen Kuik en eindredactie geen Rutte. Uh, de koffie, ja, dat moeten we zelf doen. Uh, Gerry Rutte, die zou mede presenteren, maar die staat nu in Hoogland... om alles te regelen daar, want iedereen moet hier naartoe gestuurd worden. Jammer, jammer. Maar goed, we gaan even naar de muziek. En dan gaan we beginnen. Inmiddels is Dolly uh, aangeschoven voor de techniek. Dank dat je dat doet. Ik vind het knap dat je dat weet, hoe al die schuiven werken. Het zijn We er maar twee. Hier... Hoor. Het zijn er maar twee. Oh, er maar twee. <laughs> We zitten hier aan de grote tafel met een groot gezelschap. Ik heb u net gezegd: het Ondernemersbestuur Innovatiefonds. En die gaat zich voorstellen wat ze gaan doen en wat ze willen gaan doen. En hoe ze dat doen. Ik uh, ga al eerst even naar uh, Yves-Franchi. Zeg ik het goed? Ja. Ja, dat zeg je goed. En Vertel eventjes wie er zijn. En. Uh, ik mis er nog een paar. Dat klopt. Um, er zijn, uh, we zijn een bestuur van zeven. Ja. Uh, twee konden vanwege verplichtingen... In, uh, elders in, uh, in het land en in het buitenland... Uh, vandaag helaas niet bij zijn. Um, maar het lijkt me het handigst... als de andere leden zich eerst uh, zelf even voorstellen. En als ik dan uh, mag eindigen... dan uh, stel ik ook even de twee voor... die er vandaag niet bij kunnen zijn. Goed, dan gaan we rechts ja. van je beginnen. Oh. <laughs> Goedemorgen, ik ben uh, Thijs Dierkes. Sinds uh, augustus uh, vorig jaar woonzaam... in. Uh, of woonachtig in Zandvoort. Uh, ik heb voornamelijk ervaring binnen de financiële dienstverlening. Bij banken werk ik. Op dit moment in Hillegom, dus net buiten deze regio. En uh, ik ben altijd actief geweest in besturen naast mijn werk en naast mijn studie. Uh, ondernemersclubs, MKB Nederland Junioren in Haarlem heb ik ingezeten tijdens mijn EO-studie. En ik vind het gewoon leuk om ondernemers te helpen. Hoe, ik, uh, hoe bevalt het in Zandvoort? Ja, zeer goed. Zeer ja? goed. Ja, ik vind het echt leuk. Mooi, mooi komen, dat hoor ik graag. We, komen hier, uh, nou, we zijn hier heel erg tevreden. Genieten van de groene ja. omgeving. Vooral het strand. En uh, als je de drukte wil, nou, dan komen ten eerste de toeristen. En ja. ten tweede, als het in de winter is, zit je zo in Amsterdam of Haarlem. Nee, als je in de winter dan is het hier het gebeuren in Zandvoort. Ik vind het hartstikke leuk in de winter. Ik Z heb, ik heb ze uit? niet gemist, de toeristen. Maar ja, nee. sorry collega's. <laughs> of, of mensen die daarvan afhankelijk zijn. Nee, maar ik vind Zandvoort een heerlijk dorp. Ja. Dat is goed toefierd. Oké, okay, we gaan doorschuiven. Ja, goedemorgen. Mijn naam is uh, Madeleine Spaan. Ik ben ook een uh, nieuwe Zandvoorter en uh, woon hier nu uh, een klein jaar. Met heel veel plezier ook hier ook echt bewust uh, naartoe verhuisd. Ik ben zelf al uh, 15 jaar ondernemer en ik heb een uh, event- en communicatiebureau. En waar? In Zandvoort, maar, in Zandvoort? Ik, ik werk, maar ik werk door heel Nederland hoor. Dus, okay. dus mijn klanten zitten overal. Ja. Leuk, ja. fijn. We schuiven weer door. Ja, goedemorgen, Hilbert Muiselaar. Ook een relatief nieuw, nieuwe Zandvoorter. Drie jaar geleden een, een woning hier gekocht. En ja, fantastisch, fantastisch om, ja, om hier te wonen. Dat is goed. Ja. Allemaal nieuwe Zandvoorters. Dan kom ik bij de laatste. Ik ben Liesbeth van der Meijdenby. Ik ben zelf ondernemer in Zandvoort. Ben een oude Zandvoorter, om even zo te zeggen. Ik woon al mijn hele leven in Zandvoort. Ik heb um, samen met mijn zwager Bart heb ik uh, lunchroom, lunchbreak in de Halterstraat. Dit jaar gaan we ons vijfde jaar in. Wat goed. Eindelijk een zandvoer eindelijk ertussen. Ja. Ik wou even wat vragen. Ja. Uh, Yifong, wie missen we nu nog van de ondernemers? Uh. Die er niet bij zijn, er zijn er zeven. Hè? Klopt, er zijn ja. er zeven. Er zijn er twee niet bij. Nou, één is Maaike Koper. Ja. Ik denk bij de luisteraars van ZFM. Uh, bij de meeste zal ja. ze wel bekend zijn. Ja. Hè? Ja. Ja. Uh, uiteraard van uh, Café Koper en, uh, en Galerie de Stijlkamer. Uh, Maaike die, uh, heeft uh, veel bestuurlijke ervaring, uh, met name ook in het Zandvoort. Ze dus is politiek actief geweest uh, bij, de bij de woningbouwvereniging. Bij Pluspunt is ze ook. En op dit moment ja. zit ze bij de Raad van Toezicht van Pluspunt. Ja. En uh, Het is natuurlijk heel prettig om, uh, om een mix te hebben in het bestuur van uh, oude... Zandvoorters en, en relatief nieuwe Zandvoorters. Ja, het is een, een heel jong gezelschap ja, hier als je ja, zo kijkt. Ja, allemaal ja. jonge je Dankjewel, Pieter. Nee, ja, leven. Ja, Ik ben verreweg de oudste en, hier van de tafel. En uh, iemand die ook niet vandaag uh, aanwezig kon zijn... is Kenneth Nieuweboer. Ja. Uh, hij organiseert onder andere Zandvoort Loopt... En, uh, heeft ook heel veel ervaring op het gebied van marketing. Het is ook heel prettig om die erbij te hebben. Nou ja, en ik ben zelf, maak ik deel uit van het bestuur. Uh, ik heb natuurlijk bestuurlijke ervaring binnen Stichting Marketing Zandvoort. Ik mm -hmm. uh, ben heel lang voorzitter geweest van uh, Stichting Zandvoort Promotie. En daarnaast, internationaal, uh, zit ik in het bestuur van Circus International. En uh, vanuit het kernteam heb ik me natuurlijk... Uh, bezig gehouden, ook samen met het kernteam, met het opzetten van het innovatiefonds. Je hebt ook een met het circuit het... te maken gehad, hè? Ja. Sinds vorig jaar ja, ja, hebben waarbij. we verkocht aan. Uh, <laughs> maar mooie ja, tijd. Aan uh, ja, aan Bernard en uh, Menno. Ja, ja mooie ja, tijd. In dat ieder geval. was een hele mooie tijd. Ja, ja. ja klopt. En uh, Yvonne, wat, um, uh, wat, wat doen de bestuursleden eigenlijk? Want hebben ze een bepaalde taak? Of ja. is het gewoon? Nee, nee, we hebben afgelopen week hebben we onze eerste bestuursvergadering gehad. Daarbij hebben we de taken verdeeld, waarbij Hilbrand uh, uh, uh, onze penningmeester is. Hij heeft, uh, komt ook uit, uh, uit de bankenwereld. Uh, dus met uh, kennis en ervaring zit ja. je in het bestuur. Ja. My, uh, sorry. <lacht> Madeleine. Ja, Madelaine. ja um, hey, ik, Madeleine, ik heb de taak van de secretaris uh, op me genomen in het bestuur. En ik ben zelf, uh, omdat ik ook ondernemer ben in evenementen, hè, hoop ik ook zeg maar, mijn toegevoegde waarde te leveren op uh, ja, het beoordelen van innovatie en creativiteit ja. van plannen. Ja. Nou ja, en uh, ik ben uh, benoemd tot uh, voorzitter van het fonds. Ja, dat dacht, uh, van wel. Het ja. dat dacht nee, jij wel. <laughs> ja, je hebt een zandwoord. Klopt, het ja. niet mis, ja. Maar daarnaast. Uh, ja, Maaike uh, hebben we uh, gevraagd vicevoorzitter te worden. Het is altijd prettig als je een vast iemand ja. hebt die, uh, die het kan overnemen. Ja. Mijn buurman geef ik even het woord, want uh, we hebben wel wat taken zo links. Wie is jouw rest, buurman? Uh, hier weg van mij, dat zien. is Thijs. Thijs, okay. excuus. Ik ben uh, in principe gewoon algemeen bestuurslid. En ik ga me in het begin bezighouden met een beetje de, ja, het opzetten van... hoe we gaan we de, de subsidievragen uh, ja, ja, beoordelen, beoordelen, structureren. Uh, daar breng ik gewoon wat... wat ...kennis mee vanuit de financiële dienstverlening. We zullen het niet zo moeilijk maken als de bank doet... Hè, ...voor de nee, ondernemers, dus wees, wees niet bang. En we gaan niet praten over rarorak ...en al dat soort rare termen... Uh, ...maar gewoon wel dat, het een beetje, dat er een beetje... ...structuur in zit. Ja. En daarmee krijg ik natuurlijk de hoop van de rest van het bestuur... ...en ik ga contact opnemen met andere ondernemers... ...verenigingen, fondsen... Zodat we niet helemaal het uh, wiel hoeven uit te vinden. Zelf. Ja, want het is best een hoop geld wat binnenkomt hè, per jaar. Denk ik. Nou, dat is een grote verantwoordelijkheid die we ja, hebben. Ja, ja. Dus uh, dat, Daar moet je wel wat structuur voor neerleggen. En daar zijn we nu mee bezig... Maar aanvragen mogen ook komen hoor. Wij gaan naar de penningmeester okay. toe. Ja, nou, het is inderdaad uh, wat jullie zeggen. Er komt veel, uh, veel geld binnen. Het is een, een 150.000 euro op jaarbasis. Uh, waar we... Dat is inderdaad een, een, een fors bedrag. Natuurlijk uh, deels opgebracht door, uh, door de ondernemers hier in Zandvoort. Middels de reclamebelasting. En uh, de gemeente die het, uh, die het verdubbelt. Dus... Uh, veel geld. En, uh, Die verdubbelt ja. het. Die verdubbelt alle... Ja, dus alle... Ja. Want ik las dat het 200 euro per ondernemer per jaar is. Afhankelijk van de lokale? Ja, juist. Oké, okay. ja, ja. en ja. ook 100 euro lastig. Klopt inderdaad. Ja. En, en dat is ook lokaal? Okay. Ja, dus uh, er wordt rond de 75.000 door de ondernemers uh, opgebracht. En de gemeente ook 75. Maakt een uh, 150.000. Dat uh, is best veel. Op jaarbasis? Ja, klopt. Ik ga, ik ga even naar de, start, eh, naar de start van dit alles. Want er zijn natuurlijk inwoners van Zandvoort... die denken, wat is dit nu weer voor een nieuwe club? Innovatiefonds. Eh, Zandvoort, wat is dat? Ik kom bij jou, want jij bent als laatste nog niet aan het woord geweest. Wat is het Innovatiefonds? Ja, het Innovatiefonds, um, wat dat inhoudt... is dat we Zandvoort, uh, wat al heel mooi is... wat we natuurlijk uiteindelijk... Um, ja, toch nog um, ook anderen de mogelijkheid willen geven om het nog innovatiever te maken. Door uh, mooie ideeën in te kunnen brengen. Waarbij uh, wij Kun je, je voorbeelden overbuiken. noemen van ideeën? Ja, dat ben ik ook benieuwd. Uh, jazeker. Uh, nou ja, misschien wel het, het, het, het nog mooier of verfraaien meer vervraaien van de krocht. Uh, ja, het, het woord feestverlichting dat is natuurlijk wel een heel dingingsantwoord. Ja. Maar uh, ja, wellicht als er iets goeds binnenkomt, uh, kunnen wij ons daarover buigen om daarover uh, ja, mee te denken. En, en dan daar ook wel weer iets mee kunnen om dat uiteindelijk tot zijn totaliteit uh, één geheel te maken. Wat is er nieuwer dan wat we tot nu hadden? Ik kom bij je van? van. Ja, het is uh, de bedoeling dat uh, de ideeën vanuit de ondernemers gaan komen. Wij, er komt straks een fonds, dat gaan wij beheren. En uh, het is de bedoeling dat dus vanuit de Zandvoortse ondernemers dat daar ideeën naar voren gaan komen. En dat zij, uh, daar, zij kunnen daar on, bij ons dan een aanvraag doen voor een stukje financiële ondersteuning. En uh, er zijn wel al ideeën geopperd. Uh, er zijn ook al groepen mensen bezig. Uh, er is al eens geroepen van misschien moeten we uh, met, uh, op drukke stranddagen hè, uh, gastvrouwen of gast Gastheren, gastvrouwen neerzetten op het Stationsplein. Ja, we hebben zelfs uh, gedaan. Hè? Ja. Dat, is, dat is inderdaad wel eens gebeurd. En zo zijn er uh, heel veel ideeën die in zijn wij, uh, er komt leven. En op de website komt er een soort, ik noem het maar even heel simpel, een aanvraagformulier. En uh, die kun je invullen, moet je aan een aantal criteria voldoen. Dat is wat uh, Thijs net vertelde, hè, die, uh, hoe we dat gaan opstellen. En dan uh, kunnen wij daar een, een, een subsidie aan toekennen. En maakt de hoogte dan van de aanvraag nog iets uit? Want eh, eh, voorstel, ik kom met het idee om in augustus het Nederlands draaiorgelkampioenschap in Zandvoort te houden. Maar ik heb geen geld. Kan ik dan bij jullie terecht? Nou, dat ligt natuurlijk aan de onderbouwing, uh, maar in principe wel. Kijk, het gaat erom dat het iets is voor heel Zandvoort, waar het hele dorp, de hele gemeenschap van profiteert. Ja. Uh, maar dan over de, uh, terug te komen op de hoogte, ja, dat is moeilijk om daar nu een uitspraak over te doen. Het is natuurlijk heel moeilijk als je één fantastisch project hebt, maar je fonds is dus in één keer helemaal leeg. Ja. Dan vrees ik dat we ons doel voorbij schieten. Uh, dus je wilt meerdere projecten hebben? Graag. Ja, ja maar we hebben toch. Ik een heb liever. Ik ga niet rondlopen. <laughs> ja, nee, maar uit, uh, In haarlem toch? Heel Nederland draaiorgels. <laughs> ja. Allemaal een zandvoort. Dus uh, maar. Hey, het gaat erom dat, dat, dat we het een beetje zo goed mogelijk proberen te verdelen. En dat zal in het begin echt even een beetje aftasten worden. En er zullen ongetwijfeld mensen teleurgesteld zijn. En, en sommige mensen heel erg blij. Maar ja, dat is in de rent aan, uh, aan een fonds. We kunnen niet iedereen blij maken, maar we, we doen ons best. Maar het is toch niet evenementen? Jullie doen gewoon verfraaien van het dorp. En evenementen zijn via een ander, uh, andere uh, Ja, ik leg het alleen maar even voor, hoor. Hè? Even nee, het, ja, nee, want dat is niet de Dat de niet. Maar als je nou... Het uh, uh, vervraaien van het dorp is, zit daar ook niet bij uh, de, de, de provincie? De provincie heeft daar ook geld voor uit, uit uh, ja, beschikbaar gesteld, nog. Uh, hoe zit dat dan? Nou, wat natuurlijk heel belangrijk is, is dat uh, een, een stukje vervrijing hoort natuurlijk ook bij de gemeente, hè? Ja. En wat natuurlijk heel belangrijk is... is dat wij natuurlijk geen geld gaan uitgeven... Wat, wat, wat eigenlijk aan, aan, aan, aan uh, onderwerpen die eigenlijk een gemeentezaak zijn. Uh, net zoals de promotie van Zandvoort wordt gedaan door de VVV. Ja, ja. Nou, um, het is ook onze taak. We uh, zullen continu contact hebben met, uh, met zowel uh, economie, toerisme... en met gemeente als met de VVV. Uh, ik zit daar zelf in het bestuur, dus dat maakt het in dit geval wat makkelijker. Ik weet wat daar gebeurt... En het is natuurlijk niet de bedoeling... dat, uh, dat wij nu ineens vervrijing uh, gaan betalen uit het fonds... Of, of evenementen gaan subsidiëren uit het fonds... wat daar niet thuis hoort. Maar uh, wat... Uh, wat, thuis, wat, net, wat hoort wat er wel denk, in thuis dan? Nou, je kunt denken aan... Uh, uh, als ze bijvoorbeeld... Uh, nou, er is al eens geroepen van uh, een muziekevenement. Hè? Dat, dat gebeurt al uh, mm -hmm. in Zandvoort. Ja. Dat, wordt, dat wordt georganiseerd. Ja. Maar stel, zij kunnen nu een artiest krijgen, waardoor dat evenement ineens een, een, een hele boost een upgrade krijgt. krijgt ja, een boost ja. krijgt. Maar daar hebben ze net het geld niet voor. Dan zouden ze bij ons bijvoorbeeld kunnen zeggen, van nou, een aanvraag kunnen indienen. Van nou, kunnen wij een stukje subsidie krijgen? Is zeker niet de bedoeling dat wij dan dat hele evenement gaan betalen. Want dan schieten wij ook ons doel voorbij. Maar dan zouden we kunnen nadenken om dan een extra, even een extra geld te geven, waardoor zij dat, dat evenement... net even naar een hoger plan kunnen, kunnen... En dat is voor alle ondernemers dan leuk, denk ik. Ja, ook wel. ja. He, ja en maar toe niet toe. alleen voor de ondernemers, maar ook voor inwoners. Ja, voor, ook voor de inwoners, voor Zandvoort. Ja. Ik weet dat Lisbeth, die, die wil zich ook graag sterk maken... voor meer activiteiten voor jongeren. Ja. En nou ja, Dus ook, ook, ook daar hopen we wat, wat ideeën uit te krijgen... Het is voor ons inderdaad, het is nieuw. Ja. Het is voor heel Zandvoort nieuw. Het wordt even aftasten. En wij zijn reuze benieuwd naar wat we allemaal voor aanvragen binnen gaan krijgen. Het liefst heel veel, want uh, ja, wij, uh, wij hebben er heel veel zin in. Ja. En Het belang is dat ook de ondernemers hier allemaal achter staan. Ja. Ja. Want we hebben natuurlijk een aantal jaren geleden, 15 jaar geleden... de baatbelasting gehad voor winkeliers. En dat is afgeschoten door de rechter, want dat mocht niet... Um, omdat niet iedereen meebetaalde. Het is van belang, natuurlijk, dat elke ondernemer hier aan meebetaalt. Je kan niet zeggen: ik doe het niet. Ja, da dat is ook de reden waarom we in Zandvoort gekozen hebben voor de reclamebelasting. Ja. Want er zijn uh, verschillende vormen hè, waarop je zo'n fonds zou kunnen vullen. En uh, met de kennis van 15 jaar geleden, die er bij sommigen was, hebben we gezegd: van nou, dit is eigenlijk de enige manier waarop we dat. Uh, uh, <klaars> waardoor we zoveel mogelijk ondernemers daarbij kunnen betrekken. Ja, kijk, en, en, kijk, eens de, kijk eens naar de feestverlichting. Ja. Dat wordt men door een beperkt aantal ondernemers betaald. Klopt. Ja. En de anderen die profiteren ervan, maar betalen niet. Dat is juist, ja. ja nou, maar dat hou je toch, denk ik... Nee, nu krijgen krijg ze allemaal een belasting. Ja, nu wel. Ja. Nu krijgt iedereen, elke onderneming krijgt een belasting. Ook op het strand? Op het strand? Ja. ja, precies. Ja, ja. De strand doet ook mee. Ja, ja strand doet ook mee. Ja. Ja. Is, uh, uh, we hebben Zandvoort eigenlijk in twee gebieden verdeeld. Hè? Dus het, het centrum en het strand. Mm -hmm. uh, zij krijgen uh, een aanslag van 200 euro per jaar. En uh, alles daarbuiten, uh, dus uh, de, de buitenring en ook Noord, hè? de, de ja. bedrijventrein ja. Noord, die krijgen een uh, aanslag van uh, 100 binnen. euro per maand. En begin mei krijgen ze die binnen? Eind mei. Eind mei. Eind mei. Ja, okay. wordt die verstuurd. Ja. En, en moet je nou van dat hele bedrag wat jullie binnenkrijgen per jaar, moet dat opgemaakt worden? Of mag je dat meesluizen, mee doorsluizen? Je hoeft het niet op te maken. Nee, we hoeven het niet op te maken. We zijn geen spaarinstelling. We zijn, we zijn geen spaarinstelling, dus, maar het, moet, het, moet wel, het gaat om de kwaliteit en niet zozeer om de kwantiteit. We zien uit naar wat er komt. Hè. We horen veel ideeën, maar we hebben nog niks concreets gezien. En we hebben ook nog geen concrete richtlijnen gegeven waar het aan zou kunnen voldoen. Maar op voorhand willen we niet te veel uitsluiten. We hebben liever veel punten tot discussie. In ieder geval wij intern tot discussie. En dan komen we terug naar de organisatoren. Nou, ik weet jaren geleden... Ik moet er nu ineens aan denken. Was er, is Willeke Alberti in, in, in Zandvoort geweest? Dat was een gigantisch uh, evenement. En uh, dat is denk ik ja, 10, 15 jaar geleden. Zoiets zou je bijvoorbeeld ook uh, kunnen doen. Ik, ik, zie, ik zie het pand He, graag tegemoet. Nou ja, het is maar... Uh, ik weet dat het gigantisch leuk was. Ja. Ja, evenementen, ik... ja, jij hebt daar natuurlijk allerlei... Uh... Ja, nou goed, inderdaad, als het he, om evenementen gaat... maar ik wil juist eigenlijk ook als evenementenorganisator benadrukken... dat het vooral he, niet alleen over nee, evenementen nee, hoeft nee, te nee, gaan. dat was gewoon even. Omdat, he, zeg maar, leidend... He, he, het woord innovatie uh, is ook uh, zorgvuldig uh, gekozen. Um, en dat is iets... He, ik riep laatst al gekscherend van, goh, kijken of bijvoorbeeld van Zandvoort culinair. He, bijvoorbeeld maak het groener. He, dus met ja. uh, bordjes die je op kunt eten... in plaats van plastic disposables. He, dus dat, je, he, dat heeft dus een innovatief karakter... binnen bijvoorbeeld een bestaand evenement. He, dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Uh, dat, dan zit je natuurlijk wel op de eventkant... maar ook aan de innovatiekant. Ja. Ja. Je zegt ja. groen. Denk je ook meer aan, aan bloembakken, bomen en... Ja, dat op. is natuurlijk fysiek groen. Ik bedoel meer groen. Dus ja, En minder afdruk <laughs> Dan ook dat... He, dat ook dat zou zeg maar, tot de mogelijkheden kunnen behoren. Nogmaals, we staan inderdaad open voor alles. Ja. Um, en het zal ook een beetje moeten leren van... Goh, wat krijgen we voor aanvragen binnen? Ja. Um, en en ja, dat weten we gewoon nog niet. Spannend. Dus zodra die procedure um, ja, gereed is... dan zullen we dat ook communiceren. Ja. En, en, en inderdaad, ik ben zelf ook ondernemer... dus het moet niet een heel boekwerk zijn wat je in moet gaan vullen. Uh, een paar A4'tjes hè, waarop wij gewoon goed kunnen beoordelen... Hey, wat is dit voor aanvraag? Ja, Het moet gewoon ook niet te veel tijd kosten. Hè? Laten we pragmatisch uh, blijven. En, uh, ja, maar ja, dat, dat vinden is wij volgende, zelf ook belangrijk. Dus mijn volgende vraag. Er komt vanmiddag uh, iemand op het idee van... ik wil dat gaan doen. Naar nou, wie moeten ze richten dan? Wat is secretariaat? Waar? Wie? Nou, goed, ja, ik ben de secretaris. Wij gaan een mailbox uh, openen. Wanneer? Uh, snel. Binnen ja, die, die... De komende weken. Ja, twee weken. ja. Binnen twee weken is dat de rust bekend. Precies. Staat in de krant, dan heb je een idee, moet je, je daar naartoe ja. sturen. Okay. Ja. Echte ondernemers weten ons wel te vinden. Die zijn ondernemend genoeg hm. om even op internet onze naam achterhalen uh, te halen. En, ja. uh, via linken. en we willen ook inderdaad. Okay. Okay. Precies. En ook ja, de beoordeling ook... moet snel plaatsvinden. Hè. Dus met meerdere ja, momenten van? per jaar. Wat, wat is snel? En niet wat van, snel? van: we hebben uw mail ontvangen, u hoort over vier maanden van ons. Dat is zeker niet de bedoeling. <laughs> nee, dat dus, is ja, dus, dus wij, uh, ja. precies. Ja, precies. We zijn ook een. Ja, een daadkrachtig bestuur. Die ook snel willen beoordelen en handelen. Dan praten we steeds meer over de zomer. Maar in de winter is het natuurlijk ook nodig. Ja, ja zeker. zeker. Ja, ja. Ja. Nee hoor, maar het, loopt, het, het is niet een fonds wat alleen in de zomer opereert. Wij, wij, wij zijn jaar rond. En hopelijk komen de plannen ook jaar rond binnen. Ja. En jullie doel is toch ook vooral in de winter... om mensen vanuit de regio naar Zandvoort te halen? Ja, dat is voor, voor mij persoonlijk hebben. wel een doel. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Mogen en, jullie zelf ook ideeën aan? Ja. Daar, daar hebben wij het afgelopen woensdag ja. inderdaad ook over gehad. Um, we, we hebben vooralsnog besloten om uh, dat niet te doen. Om het uh, ethisch uiteraard uh, verantwoord te houden. Ja. Nu gaat uh, eind mei gaan die aanslagbiljetten de deur uit. Um, dan stroomt het geld binnen. En vervolgens schijnt de gemeente en je, nou verdubbel het maar. En Volgens mij gaat het allemaal automatisch met het proces beneden. De penningmeester. Maar in zoverre de gemeente die int de belasting. Ja. Dus de gemeente krijgt alle middelen binnen. En... Maar we zijn, we zijn langzame betalers hoor. Dus dat kan wel een paar <laughs> maanden duren dat, voordat het binnenkomt. Ja, maar dat valt er natuurlijk altijd met een, met een voorschot te werken. Dus uh, ga er maar vanuit dat dat helemaal goed komt. Uh, de middelen die zijn binnenkort beschikbaar. En, en de belasting je reikt op 75.000 euro dat er binnenkomt aan ja. belastingen. Ja, correct. En dan zegt maar dat, gemeente, dat hoeven wij dus niet zelf te enen, dat gaat allemaal via de gemeente. En dan legt de gemeente er 75 mil bij? Correct. En als er ja. meer binnenkomt, dan legt de gemeente er ook meer bij? Nee, het is, uh, oh, het is een maximum. tot een maximum van... Het is volgens mij 75, uh, verdubbelen met een maximum van 75.000. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dan moet je eventjes de goed aan trekken. Ja. Maar ik, ik reken <lacht> erop dat uh, de middenstand van Zandvoort nu zegt... "Nou ja, dit is de kans... Om mensen vanuit de regio hier naar Zandvoort te halen. Dat is het ook. En ja, wat, wat, wat mijn collega's hier ook al aangeven. Ja, verras ons alsjeblieft met ontzettend veel aanvragen. Um, ja, absoluut. En, en, en, en we hebben ook gezegd van. Um, wij geven wel bepaalde kaders aan. Dat wordt nog even ontwikkeld. Dat komt straks op de site uh, te staan. Uh, maar we sluiten. Kan je iets vertellen over die kaders? Waar het aan moet voldoen? Enzovoort, enzovoort. Nou, dat is nu nog in ontwikkeling. Maar je kunt ervan uitgaan dat uh, als het project voor meerdere partijen... dus strand, dorp en eventueel bedrijventerrein gunstig is... dan zijn dat wel pluspunten. Uh, wat innovatie dan, natuurlijk. Innovatie is een goede. En dan gaan, krijg je een hele discussie over wat is nou innovatie. Um, maar ik denk, het belangrijkste is onderbouw goed wat de gemeenschap eraan heeft. Als je zelf uh, een nieuwe gevel wil in je, in je onderneming... Ja, dan moet je een andere manier zoeken. Uh, ondanks dat heel Zandvoort die gevel misschien heel leuk vindt... Um, maar dat is niet helemaal het doel uh, zoals ik dat nu uh, voorzie. Maar we, we proberen niet te veel uit te sluiten. Maar het is ook een beetje gezond verstand. En je weet, het is een algemeen middel. En dat moet je ook voor iets algemeens inzetten. Uh, en ik, ik hoop ook dat er zoveel aanvragen binnenkomen. Uh, ja, dat het ons gewoon moeilijk gemaakt, ja, moeilijk gemaakt wordt. Dat ja, wij een dat uitdaging, uitdaging hebben. Ja. Ja, alsjeblieft, kom maar op. Uh, uh, nu, nu zijn jullie relatief jong. Maar Zandvoort vergrijst. Kijk maar naar mij. Um, dan moet je ook voor de ouderen wat kunnen doen. Ja, wat, wat al gezegd werd, er wordt niks uitgesloten. Uh, dus op het moment dat er, dat, er, dat er aanvragen komen specifiek gericht op, op ouderen... ja, waarom niet? Uh, we sluiten niks uit. We staan er echt met open vizier in. Uh, kom maar met al die aanvragen. Stel nou dat je zoveel aanvragen krijgt... dat je dat op een gegeven moment allemaal niet kan honoreren. Ja, graag. Ja, dan... dan... Dat betekent dat het leeft. En dat, je, en dat je misschien dan nog meer op kwaliteit kan selecteren. Nou ja, dat, is, ja. Ja, dat is alleen maar mooi. En stel dat je heel weinig ideeën krijgt. Dat zit er niet in. Nee? nou Dan willen we ook wel actief uh, de ondernemers uh, gaan stimuleren. He, misschien een extra bezoekje, een keer aansluiten bij een vergadering... Die kunnen ook bij de radio aanschuiven? Hè? Ook altijd. Precies, dat zullen we, Nou, bedankt voor de uitnodiging, dat zullen we dan zeker ook uh, nog een keer uh, actief ter harte nemen. Uh, maar nogmaals, uh, de, de oproep om uh, vooral gewoon uh, in te sturen. Uh, maar goed, hè, dus ook als er weinig uh, respons komt, dan willen we ook actief deze gaan halen bij, uh, bij ondernemend zand. Maar misschien, er zijn er misschien ook dat er hele kleine, misschien een heel klein iets gevraagd wordt. Dat kan Hef. ook natuurlijk. Dat, dat mag ook. Ja, ja ook dat mag. Ja. Nogmaals, <kstut> uh, uh, alles staat open. Uh, he, de, de, de, en dat kan iets zijn van 1500 euro. En dat kan iets zijn van 50.000 euro. Voor alle uh, leeftijdscategorieën. Kinderen ook natuurlijk. Kinderen, ja, zeker. Ja, ja. Nogmaals, Liesbeth. Uh, een van haar doelstellingen is dan uh, zeker ook. He, meer dan ook nog voor jongeren. En het ja. grappige is dat eigenlijk alle nieuwe zandvoorters. vinden dat er heel veel ook voor jeugd te doen is. En he, Terwijl de, ja? de kinderen die hier zijn opgegroeid. He, dat anders zien, dus ja, dat is een hele leuke discrepantie. Uh, maar goed, daar gaat Liesbeth zeker, uh, uh, ja, zeker haar steentje weer aan bijdragen. Uh, Leuk ja, ik vind hoor, het toch wel. Want als ik zo hoor, uh, allemaal ja. toch nieuwe Zandvoorters... Ja, ja. die met een frisse oog naar onze plaats kijken. Dat ze uh, toch weer uh, in de, ja, op de kaart wil zetten, ja, toch? Ja, ik zie ook echt heel veel nieuw elan uh, in Zandvoort. Uh, he, mensen gewoon die hier uh, ja, recentelijk zijn komen wonen die ook echt heel veel bij willen dragen. Ook veel he, ondernemers. Uh, en dan niet zozeer he, de horeca-ondernemers... maar mensen met andere uh, bedrijven. Ik zie ook heel veel ontwikkeling... bijvoorbeeld in de wellness-kant. Ja. Dus ik zou willen zeggen... niet alleen zin in Zandvoort... maar vooral ook zen in Zandvoort. Dat is een hele mooie. Ik, als laatste, ik ga naar de voorzitter toe. Voorzitter, ben je ik, gelukkig? Ik ben heel gelukkig. <laughs> Heb je de toekomst voor ogen? Heb ik de toekomst voor ogen? Nou, Waarom ik heel gelukkig ben, is dat we erin geslaagd zijn... om uh, dit bestuur samen te stellen. Hè, jullie zeggen het zelf al... Uh, met, met, met mensen die nieuw zijn in Zandvoort... en die een hele frisse blik werpen op Zandvoort. Uh, dat, vind ik, uh, dat vind ik fantastisch. We hebben ook uh, uh, daarmee alles in huis. En... <laughs> en uh, <laughs> Sorry, de financiële achtergrond. Uh, uh, Liesbeth die natuurlijk heel veel contact heeft met uh, alles wat, uh, wat er in het centrum gebeurt. Uh, Maaike die natuurlijk heel veel kennis heeft ook op politieke vlak. Uh, evenementen, nou Eigenlijk alles is vertegenwoordigd in dit bestuur. En dat, dat, uh, dat is fantastisch. Ja, mooi. Mag ik jou en de hele team enorm veel voorspoed toewensen? wensen... Dankjewel. En dat er veel aandacht zal ja. zijn voor wat jullie doen en beslissen. En graag snel beslissen steeds. En dat Zandvoort van profiteert het hele jaar door. Niet ja. alleen zomer, maar ook in de winter. Ja. Denk maar aan de kersttijd. Laat al die mensen naar Zandvoort komen, want hier gebeurt het. Absoluut. Dank voor jullie komst ja, en succes. Dank jullie wel en heel veel succes. Ja. Show. Ja, want we hebben geen... La bohème, la bohème Ça voulait dire on est heureux La bohème, la bohème Nous ne mangeons qu'un jour sur deux Dans les cafés voisins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 Oh <laughs> Wij zijn lekker bezig vandaag ja, sinds uh, uh, 9 uur ik zijn we al uit. druk zag bezig zag in het, uh, uit, gaan uh, naar het buiten staan, ja. vlaggen erin. Ja. Wat gaat er vanmiddag gebeuren? Wij hebben vandaag uh, uh, wordt het boothuis heropend, zeg Aha. maar, na de verbouwing. Een officieel tintje, waar alle Zandvoortse donateurs ook voor zijn uitgenodigd. Nou, dan praat je over enige honderden. Um, ruim Heel 300. Kijk, oh, dat bedoel ik. En komen die allemaal? Ze komen niet allemaal, maar er zijn er bij die het erg leuk uh, vinden om langs te komen en, en te komen kijken. Een persoonlijke uitnodiging hebben gehad. Ja. Vanwege het tegeltje. Ja. Ook vanwege het tegeltje. Ja. ja. Er zijn enkele mensen bij die hebben meegeholpen om de verbouwing te financieren. Ja. En ter compensatie uh, krijgen ze een tegeltje in ons boothuis. Leuk. Oh, hoe, ziet het boothuis. De, hoe ziet ja. het programma eruit om vier uur? Vier uur begint het. Om vier uur uh, inloop en ik verwacht tussen kwart over vier en half vijf... de opening uh, uh, door iemand van het hoofdkantoor... en de voorzitter van de plaatselijke commissie, Danny is... Meijer. Oké. Okay. En dat, uh, dan hapjes, drankjes en dergelijke. Hapjes, drankjes. chill uh, duurt het tot zes uur. We hebben een kleine <lacht> uitloop. En uh, vanavond gaan we inclusief uh, de partners en kinderen... die ook belangrijk zijn voor ons als redders... Uh, uh, een hapje eten in het boothuis. Oh, in het boothuis, wat gezellig. We gaan gewoon, normaal gesproken doen we het ergens anders in Zandvoort. Dat we uh, uh, blijven, ook tijdens het eentje, gewoon paraat. Maar nu dachten we van, we doen het gewoon een keer in het boothuis. Dus de, de pieper blijft aanstaan, uh, Jan Willem? Die staat uh, 365 oh, die staat, dagen, ja. 24 uur, blijft die aan. Ja. Nu je het blad van de KNRM. Ja, dat was verbaasd, daar niet één klein stukje van Zandvoort maar 2,5 pagina vol over de zonvoeters. Er zijn er een uh, aantal, uh, die zijn even een klein beetje in het zonnetje gezet. Ja, maar positief. <laughs> Zeker Heel positief. positief verhaal. Uh, uh, uh, uh, die zijn ruim 40 jaar redder. Ja. En uh, uh, daar mag je gewoon uh, erg trots op zijn. En ook de hele verbouwing, alles werd... Uh... En de verbouwing, uh, die, uh, was, de ruwbouw was klaar uh, eind december... En uh, daarna heeft iedereen uh, zijn handen uit zijn mouwen gestoken... en die heeft het uh, van binnen en van buiten zo mooi mogelijk gemaakt. Nou, eventjes mooi. op jou terugkomend, Jan-Willem. Jij bent uh, op, en ik heb mijn werk gedaan, 23 juli 2001... ben je opstapper geworden. Dat klopt. Dat ja, is, uh, ja, ik heb het bijgehouden. Ik, ik blijf. Nee, jij, wordt, jij wordt denk van, oh, die, die, die, die grote redboot, dat interessant... 2001, ja, 16 jaar geleden... Uh, en dan denk je van, dat is iets voor mij of niet? Uh, ik was hoe, heel hoe, verrast. Hoe, hoe ik ben gevraagd ontstappen? door mijn buurman. Die dacht van, wie, wie is jij? Marcel Sol. Ja, die zit nu in Portugal. <laughs> die zit nu in Portugal, maar waarschijnlijk had hij vooruitziende blik. Hij dacht van, mijn buurman werkt toen de tijd voor de gemeente Zandvoort, uh, uh, uh, sportieve. En uh, waarschijnlijk, misschien is de boot wat voor hem. En ik ben er komen kijken. Uh, maar een maar aantal dit vlak ik, naast je huis. Een aantal gezichten kende ik al. Ja. En uh, uh, het voelde als een warm welkom. En uh, uh, een uh, soort liefde op het eerste gezicht en een uh, passie geworden. Oké, okay, maar dan word je opstapper. Wat moet je dan doen in die eerste weken, eerste maanden? De eerste maanden en uh, uh, jaren heb ik vooral opleiding gevolgd. EHBO, uh, de boot, leren kennen van binnen en buiten. Al zijn materialen, hoe werken dingen, hoe werkt het team. Ja. Uh, je gaat uh, met slechts weer maximaal met vier man naar zee... En je komt met plus vier terug. Dat, uh, dat, ja, het is, dat is het ja. belangrijkste. <laughs> Oké, okay, maar dat is die eerste proefperiode. Leren, EHBO, Leren, ervaren. Ja. Opleidingen doen. Uh, de mensen leren kennen. Uh, uh, dan uh, als je er klaar voor bent. Dan ga je een week naar Schotland. Dan krijg je een soort examen. En dan ben je uh, opzapper bij ja. een goed dat gevolg. Je moet het uh, uh, niet uh, onderschatten, ja. Het is met een het week water. vol op uh, onderwater, bovenwater, op het water. Vol met water. Alleen maar water. <laughs> vol met maar zoutwater. dan ben ik verbaasd, want <coughs> op een gegeven moment word je schipper. En dat is op 1 oktober 2006. Word jij schipper van de boot. En dan denk ik, dan ben je nog geen vijf jaar lid van, van de KNRM. En dan je, in een schipper, in mijn ogen, dat zijn altijd van die oude mannen... die. Die ja, alles, alles ja. hebben meegemaakt. Die Misschien een, een oude schipper van Geest, maar niet een jong velletje, Pieter. Dat, dat verbaast mij. En dat er opeens zo'n hele jonge schipper op die ja. boot staat. Want je neemt wel een verantwoording. Ja, het is even een omslag of je nou opstapper bent of schipper. Ja. Je moet even anders redeneren. Jij ja, beslist. Uiteindelijk uh, beslis je. Ja, als of je liefde. wel gaat uitvaren of niet gaat uitvaren. Ja. Die, uh, Gevaarlijke ja. zee en dergelijke. Ja, onderschat de zee nooit. Dat, nee. uh, in al die jaren, het is altijd weer anders. Maar kan je je voorstellen, in mijn beeld is een schipper... Moet met een grote grijze baard, lange wapperende haren... Dat was vroeger. Dat, dat, was, vroeger. dat, was, vroeger. Ja, dat was vroeger, ja, dat was vroeger. En dan zit er zo'n zo jonge vent tegenover je en denk je nou... De kanerum is uh, wat dat beeld wel verjongt, Pieter. Ja. Ja. Er is, ja, is, een, is... Een, een nieuwe generatie. Ja. Vroeger waren het altijd bonkige kerels. Bedoel ja, bedoel ik, ja. Met, uh, uh, met baarden uh, en snoren. <laughs> maar tegenwoordig hebben we ook dames binnen de KNRM. Nog niet in Zandvoort. Maar uh, binnen ja. de KNRM uh, is dat ook ja, mogelijk. Ik, bedoel, ik wil weten, uh, hoe is het met de opstappers? Hebben jullie nog nieuwe opstappers gekregen? Wij kunnen of, altijd, uh, uh, altijd gebruiken. We hebben er wel uh, uh, één gekregen. Maar Wij om wein. door de week even wat dikker in ons jasje te zitten. Kunnen we dus nog die oproep blijft Zowel wel. man of vrouw. Heb je zin om in een uh, mooie ploeg vrijwilliger redder te worden... Ja. naast je andere werkzaamheden. Leeftijd tussen? Nou, we zeggen altijd meestal... Uh, uh, een beetje gezetteld. Uh, uh, dus uh, eind 20... zeg maar, tot en met 45. Ja, want met 55... moet je eruit hè? Met 55 krijg je nog twee jaar, kan je nog twee jaar... dispensatie krijgen. <lacht> nou, het dat duurt waard. voor jou nog een hele <lacht> tijd. <lacht> nou, het schiet al op. Eind, eind 40. Dus het schiet, gaat er goed. One maar, maar als je naar de website kijkt van jullie... Uh, het is ongelooflijk, daar staan alle leden van de KNRM op. Met alle functies en wat ze doen enzovoort. Die ziet er zich gelikt uit, die website. Dat uh, doen er ook uh, onze vrijwilligers naast uh, alleen varen en uh, zorgen dat die boot en de druk klaar staat. En je bent niet de enige schipper. Je hebt een paar reserveschippers achter je. Gelukkig wel. We hebben een uh, goed team. Onder andere een hoop ervaring met uh, Dick Draaier, uh, uh, Jaap van der Hoed... Hein Schama, de alleskunde ja, ja. in je Die Die, die, die, bijna. die kom, kom je overal ja. tegen. Hein en zijn vriendin en aanstaande vrouw... komen je overal tegen in je ja. Maar lekker actief zijn ze. Ze zijn goed bezig, ja. ja. Um, hebben we het afgelopen jaar eventjes gehad... wat, wat uh, hebben jullie nog spannende dingen meegemaakt... met uh, uitvaren en reddingen en dergelijke. En de eerste zes maanden... Of de eerste vier maanden, moet ik zeggen. Is het erg rustig voor uh, Zandvoort? Ja. Antwoord. ja. Uh, we zeggen altijd maar... Uh, uh, de afgelopen vier maanden is het rustig... en morgen kunnen wij van twee ja. keer aan de bak moeten. Ja. Ja. Uh, vorig jaar was het in, begon het ook erg rustig. En toen hebben we ook uh, uh, ruim uh, tussen de twintig en dertig acties gehad. En wat voor acties waren dat? Wij uh, zeggen altijd na, het valt altijd wel mee. Het, uh, met, met het spannende. Dat, uh, wij doen ons werk en... Uh, uh, een bootslepen naar Muiden, Een boot, een boot of uh, een drenkeling. Uh, uh, vermiste kinderen doen we ook. Tussen uh, zeg maar Noordwijk en Muiden. Dus, uh, van alles wat. Zijn jullie, uh, hebben jullie een traumateam voor als een redder met een, een drenkeling uh, in aanraking komt? Binnen ons station hebben wij uh, vier mensen die hebben een, een traumacursus gevolgd. Uh, die observeren zeker na een actie of een oefening of een ernstige uh, voorkomen van... Uh, de opstappers of de manning uh, in onderling overleg en indien noodzakelijk kunnen wij opschalen naar het hoofdkantoor in het professionele hulp. Dus het is wel een uh, belangrijk onderdeel uh, uh, van ons team en uh, ieder opstapper uh, staat voor een ander klaar. En zo hoort het ook. Zo hoort het ook. Want je moet het samen doen. Als je in een wilde zee bezig bent, dan heb je elkaar 100 nodig. Ja. En ook op het uh, strand en in de branding uh, kan het uh, heftig uh, eraan toe gaan. En, uh, soms gebeuren dingen op een onverwacht moment. En dan moet je er ook uh, klaar voor staan met z'n allen. Wat ik niet snapte, jullie worden gelanceerd. De zee in. Uh, met, de, met de punt vooruit natuurlijk. Ja? Nou, anders kom je die branding niet door. En dan kom je terug met de punt weer naar het strand toe. En dan word je door de, de c trick opgepakt en neergezet. En dan, nou, dan gaan ze weg. En dan denk ik, ja maar hoe... Kom je die boot dan weer omgekeerd? Op nou, dat die... heb ik meegemaakt. <laughs> ja, want, want als, we, als we dan weer moeten uitrukken... dan staat die boot verkeerd om. Hoe doen jullie dat? Uh, wij varen de boot het liefst zo hard mogelijk het strand op. Ja. Want dan blijft die stabiel liggen. Als je hem te zacht terugvaren... dan kan die door de branding en de brekers nog even om uh, um worden gezet. De zee uh, blijft een uh, machtig uh, gebeuren. Uh, als wij hem uh, vast hebben gevaren... Pakt de trek ons op. Die tilt ons op. Zet ons even verder op het strand. Op een uh, egaal stukje. Dan rijdt hij er weer eruit, zeg maar. En dan gaat hij hem weer uh, andersom erin uh, zetten, de trek. En kantelt die boot dan niet op zijn kant? We hebben uh, uh, twee steunen die zorgen in ieder geval dat de boot recht blijft staan. Ja. En dat is ook weer een teamwerk ja. van, tussen de walbaas en de mensen die aan de en, kant en, helpen. En de zandbank, hè? Als er een zandbank is, dan kan je niet gelanceerd worden, zeg maar. Nou, uh, we moeten er elke keer mee opkijken. En dan staan er, uh, laatste maanden staan er hele steile bankjes. Uh, dus uh, het is iedere keer altijd weer even goed kijken waar een gaatje zit. Er zit altijd wel een gat of een mui. <laughs> waar wij weer goed uh, uh, eroverheen uh, kunnen schieten. Maar dat is ook een onderdeel van voorlancering. Altijd even kijken. Waar liggen, waar de, muien? Dan het... ja, ja. Waar liggen de muien? Ja. En er zijn er altijd een aantal waar je weet, je ziet het aan de golven Klopt. waar je doorheen moet schieten. En zeker als je boven op de boulevard staat, dan kun je het heel goed zien. Ja. Maar dan moet je ook weer uh, getraind in worden en een over hebben. Ja, want die muiden leven niet op dezelfde plaats liggen. Het is altijd weer anders. Ja. Dat is het mooie van de zee. Ja. En oefeningen is nog steeds, jullie varen nog steeds. En niet alleen met mooi weer, maar ook wel eens met slecht weer, geloof ik, hè? Wij varen gewoon uh, om de 14 dagen op zaterdagochtend. Dan uh, beginnen wij om kwart voor acht. En dan uh, zijn we meestal rond een uur of twaalf klaar. En iedere maandagavond hebben we bootavond. En dan wordt uh, uh, gevaren, onderhoud gepleegde uh, cursussen. Voelt EHBO-herhaling en dat soort uh, zaken. Maar nu het ja. belangrijkste, want daar ben je voor. Ja, dat wil ik ook niet zeggen. Ja, daar komen we er wel op hoor. Volgende week zaterdag, 6 mei. Ja, dan is het open huis... Dagen. Dan is er weer de landelijke Renningbodag. Waar ja. uh, ieder reddingstation uh, open huis houdt. Waar mensen uh, kunnen kijken. Foto's kunnen kijken. Films kunnen kijken. En voor de trouwdonateurs de mogelijkheid om uh, mee te varen. Met Annie Paulise. En dat Leuk. gaat heel hard. Ja. Dat kan soms heel hard gaan ja. En soms heel nattig. Heel nat. Uh, <laughs> wij geven in ieder geval niet de garantie dat je. Uh, droog. Maar hij doet het <laughs> nee. expres hoor. Hij doet het expres. Ja, scherpe bochtjes maken en dergelijke. <laughs> um, uh, beste vriend. Um, hoe laat begint dat, die open dag? De is dus begint om 6 10 uur. Mei, ja. 6 mei. 6 mei, 10 uur. En uh, duurt tot en met uh, 4 uur s middags. En als je mee wilt varen, moet je donateur zijn. Maar je kan ter plaatse donateur worden. Je kan ter plaatse donateur worden in ons boothuis. Ja. Dan kunnen de mensen gelijk ook uh, uh, bekijken hoe dat is geworden. Uh, kan je een kaartje halen uh, en dan kan je uh, richting het strand om uh, mee te varen. Als de omstandigheden nog zodanig zijn om mee te, Met te, wind, te varen. Met 8 ga je niet. Dan doen wij de gasten niet aan. Nee, jullie zouden wel willen, maar... Wij, uh, u, u, u <laughs> wij gaan dan in principe ja, ja. gewoon. Dus luisteraars, zaterdag. 6 mei van 10 uur s morgens. Boothuis open. Laat je daar goed voorlichten. Het is altijd mooi om ingericht. En al die redders die willen alles vertellen over hun vak. En daarna varen. Maar wel als donateur. Heel goed. En je vaart voor eigen risico neem ik aan. Dat blijft <laughs> altijd zo. Ja. We, we zijn weer heel voorzichtig op onze gasten. Maar ja. De zee blijft ons altijd... voorspelbaar. Dankjewel, uh, vriend, Dank dat je hier wel, wilde zijn. Dag, ja. En veel succes vandaag. Fijne dag. En 6 mei. Dankjewel. dankjewel. Ja. dankjewel. Dan uh, gaan wij weer luisteren naar een lekker muziekje, neem ik ja. aan. Ja? Is ja. dat het format van het programma? Ja, ik, ja ik, toch? Ik denk <laughs> dat het nieuws erin komt over ja, een minuut. Ja, maar dan kunnen we nog heel eventjes luisteren naar Wasted Words van ja, de ja, Monitor. Uitstekend. Nou, komt